9 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In dierenpark Emmen proberen verzorgers al uren... om een gewonde olifant uit een smalle greppel te krijgen. Olifant Rasta werd vanmiddag door andere olifanten in de greppel geduwd. Bij de val brak hij een slagtand en liep hij schaafwonden op. De dierentuin werd ontruimd omdat de kans bestond... dat Rasta uit de greppel zou klimmen, maar na een paar stappen bleef hij stilstaan. Verzorgers krijgen hem niet meer van zijn plaats...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 Vitesse won met 1-0 van de graafschap. Feyenoord werd in Groningen vernederd met 6-0. En NEC won van FC Utrecht met 3-1. Het weer overwegend bewolkt. Het wordt vannacht zo'n 9 graden. Morgen begint bewolkt. Maar in de loop van de dag breekt de zon door. Dit was het NOS-journaal. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl.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 Dit is Radio 1. Holland Doc Radio. Gepresenteerd door Vincent Weilow. Oei, een vat Sian Kali gestolen. Nou, wij weten wel wie dat gedaan heeft. Kom niet in de buurt van de lijnbaan in Rotterdam, want dan kom je Ali Sian Kali weer tegen. Straks om tien voor tien, deel drie uit de serie Leermeesters. En daarin horen wij meester Fadi uit Amsterdam. Maar nu eerst ons platteland, ons vlakke land. Dat daar maar licht te liggen, plat ligt te zijn. Waar je overheen fietst, waar de wind overheen gewaait, Die gure wind en die wind die je altijd op de fiets tegen hebt... En het uitzicht verandert helemaal nooit, nooit, altijd, altijd precies hetzelfde. Het is zo plat, zo verschrikkelijk plat, dat land. Want wat hebben wij nou aan berg? We hebben de Grebbenberg, we hebben de Wageningse berg, we hebben de Holterberg, we hebben de Lemelerberg, we hebben de Amersfoortse berg, we hebben de Maarnse berg, we hebben de Tafelberg, we hebben de Kouberg. Ja, zou het niet ontzettend leuk zijn om ons land gewoon eens te pimpen met een echte Berg. Een, een echte berg. Want die andere bergen, dat zijn eigenlijk gewoon maar heuvels. Dat zijn monshopen. Meer zijn het eigenlijk niet. Zou dat niet, niet leuk zijn? Ik bedoel, Nederlanders hebben het land ingepolderd. Ze hebben het... Uh, uh, dijken hebben ze gebouwd. Uh, Nederlanders bouwen in de rest van de wereld de meest waanzinnige dingen... In, in, in Dubai en Abu Dhabi, weet ik veel waar. Dus waarom niet hier in Nederland een berg, een, een Dutch mountain... Ik vind het eigenlijk wel een goed idee. Ik heb er zelf wel eens, uh, heb ik het wel eens bedacht in mijn jeugd als ik terugkwam als, als, uit Oostenrijk als kind. En dan dacht ik, god, wat zou dat toch stoer zijn? Zeg. Ik heb het natuurlijk heel snel weer verworpen als zijnde een belachelijk, onhaalbaar idee. Thijs Zonneveld die heeft dat nooit verworpen. Thijs Zonneveld is ex-wielrenner, hij is schrijver, hij is columnist en hij lanceerde dat idee in een column, in de spits. En het idee werd meteen omarmd. Sterker nog, er werden gelijk twee locaties vastgesteld... waar die berg zou kunnen verrijzen. Dat zou kunnen in Flevoland of voor de kust bij Bergen aan Zee. Ja, leuk, een, een berg bij Bergen. Programmamaker Jan Maarten Durvost. schrijging op onderzoek uit. Hij sprak met ingenieurs, hij sprak met eventuele omwonenden van die berg. Hij sprak met tegenstanders en uiteraard met Thijs Zonneveld. Zelf. Wij gaan luisteren naar Alp Dalmere. Dat kan toch niet? Nee, dat is onmogelijk. Twee kilometer hoogte? Twee, twee hoog. kilometer hoogte? Twee kilometer? Twee ja. gewoon. Nee, dat kan niet. Nou ja. Ik geloof het niet. Dat is een, een, een symptoom van een beschaving die op is. Die alleen nog maar warm loopt voor zijn eigen luxe, comfort en sensatie. Kun je er ook een beetje knoppen? Komt er ook een sekshuisje op? Nou, dat denk ik wel. <laughs> nou, we nou toch op de radio. Ja, dan ja, laten we het wel weten. Hoe ja, Knokken? Knoppen. Knoppen. <laughs> knoppen. Dat ik knoppen, is dat pompen. Dan? Thijs Sonneveld, je bent de bedenker eigenlijk van, van deze berg. Nu staan we hier aan de rand van het Markermeer. Weet je nog het Eureka moment? Weet je nog het moment dat je bedacht van, hé, hey, die berg? Ja, ik, ja, ik loop al sinds mijn vijftiende met een aantal vrienden grappen te maken over dit plan. We tekenden berg in ons aardrijkskundeboek uh, op de plek van Nederland of in Nederland. Maar... Ja, ik heb de column geschreven vanuit het oogpunt van de sport. En niet alleen vanuit huurrennen, maar ook vanuit uh, het oogpunt van skiën, schanspringen, bobsleeën. Wij hebben in Nederland een, een geologische achterstand... Uh, op heel veel sport, in heel veel sporten, omdat we simpelweg geen berg hebben waar we kunnen trainen. Als je hier nu staat en, en, je, en je doet je ogen dicht. Je, je, je denkt aan, aan, aan die berg, uh, hoe zag jij het in eerste nou instantie? Nou, ja, ik zag het in eerste instantie wel echt als, als de klassieke berg: Want een punt met, een, uh, met, met sneeuw aan de top en uh, heidies en uh, melkkoeien en edelwijs. Een soort mattenhorn Ja, nou ja dat is wel, hoe denk je, weet je? Ja, vraag aan een kind uh, teken een berg? En die tekent een berg op de manier hoe wij er ook allemaal aan denken. Een berg is vrij traditioneel natuurlijk. Maar ja, als je zelf een berg gaat maken en je gaat dus ook onderzoeken hoe die het beste te bouwen is, en hoe die het beste te exploiteren is, dat is natuurlijk wel een heel belangrijk punt. Als je er echt serieus over na gaat denken, dan gaat hij er waarschijnlijk niet helemaal zo uitzien. Ja, Alex Kruger van Hoffers en Kruger, een architect Bureau in, in Rotterdam. Als je aan die berg denkt en je doet je ogen dicht, wat zie je dan? Ons voorstel is om bij de Wielerbond bijvoorbeeld neer te leggen van... Uh, laat jullie leden de ideale routes bepalen uit verschillende landen. Uh, die routes, het kan bijvoorbeeld zijn dat je de du de, de Bocht 7 neemt... Met, uh, combineert met een route in Argentinië, die plak je achter elkaar... en zo krijg je dus een, zeg maar, een ideale route... En dat zou je bij elke sport kunnen doen. En zoto lezul waar accompagne Alberto Contador. A 40 seconden duo Peter En als ik het ook doen met bobsleeën, met skiën, met wandelen en al die ideale sportroutes combineer je tezamen tot een DNA-structuur. Uh, en daar overheen, onderdoor op uh, plaats je bebouwing om die routes uh, in de lucht te houden. Op jullie filmpje zag ik bijvoorbeeld een bobsleepbaan... die dwars door een uh, tropisch uh, paradijs ging. Uh, maar dat soort dingen moeten ook mogelijk zijn. Uh, ja, want uh, wij zijn inderdaad van mening dat uh, de berg moet ook echt een beleving zijn. En uh, als je echt naar de bergen wil, dan, nou ja, dan kan je bij wijze van spreken... een paar uur in de berg echt zijn. En uh, de beleving daarvan is dat je een landschap om je heen hebt, een berglandschap. Nou, dat zullen we in Nederland natuurlijk nooit krijgen. Dus uh, om mensen echt aantrekkelijk te maken om naar de Nederlandse berg te gaan... moet je natuurlijk echt een beleving hebben. Dus... Zou het zou leuk zijn als je inderdaad aan het zwemmen bent en zo zwemmen wat gaat aan de bobsleebaan bijvoorbeeld. Met 200 km per uur. Ja, inderdaad. En dat is inderdaad mogelijk bij ons idee. Ik ben nu in het zonder bergen aan zee. Maar volgens de plannen van DAV een van de grootste ingenieursbureaus van Nederland... verrijst die berg hier voor de kust, 10 kilometer uit de kust... Dag mevrouw. Wat voor winkel is dit? Dit is een fietsenstalling. Een fietsenstalling? En een speelgoedwinkel. En een loungestras. Alles? Ja, van alles en nog wat, ja. ja. En om het hoekje is dan snackbar. Er zijn plannen, uh, en die komen van DHV, maar die komen ook van andere bronnen... om, um, om hier voor de kust van Bergen aan Zee een, een berg te realiseren... van 10 van kilometer hoog, 10 kilometer uit de kust. Ik vind het prima. Ja? <laughs> dan kan ik mijn al uitbreiden... Ja, en dan kan ik de hele winter open blijven, want ik hoef het niet weg van de winter. Dan kan ik gewoon snet gaan verkopen en pottenzuurkool en zo. Dus ja. voor mij mag je voor de deur komen. Ja. Mijn naam is Paul Timmers, ingenieursbureau DNV. Ik ben uh, jan Tigelaar ook van ingenieursbureau DNV. Uh, wij zijn met het idee gekomen om een massieve berg uh, te maken. Er is uh, gekscherend al uh, het Heidi-principe uh, genoemd. Dus gewoon een ouderwetse uh, cool berg met sneeuw erop en spits, maar je zou ook aan een soort tafelberg... of een soort caldera kunnen denken. En in jullie de ontwerpen zag ik een soort Fuji-vorm. Uh, ja, dat is de, de klassieke konusvorm. Mount Fuji is natuurlijk de perfect gevormde berg eigenlijk, inderdaad. Kunnen jullie even beschrijven hoe die berg er ongeveer uit gaat zien? Ja, we hebben het erover gehad dat er een, een schaatsbaan... op uh, bijna twee kilometer hoogte moet komen... zodat we de wereldrecords weer terug kunnen pakken van de hooglandbanen. Waarom hebben we die wereldrecords niet meer? Hoe hoger je komt, hoe lager de luchtdruk is. Dus ze hebben de schaatsers minder luchtweerstand en kunnen ze sneller rijden. En daarom worden al die wereldrecords gereden in Calgary en... En zit uh, -like hier ja, inderdaad, ja. Ja, ja. Het is ongelooflijk maar waar. De 6.0878 gaat weer uit de boeken. Want hier komt Sven Kramer met een nieuw wereldrecord. Die gaan we nu weer terugkijken. Als die schaatsbaan op bijna twee kilometer hoogte zou komen. inderdaad. Op de top dus? Uh, net rondom de top. Rondom? Ja, rondom de top. En dan zou je van het puntje van de berg zou je bij wijze van spreken nog de tribunes kunnen maken. Ja, ja. Maar dat voorzien ik ter plekke nu. Ja, ja. En wat heeft... ja dat, dat is grappig. Maar dan zie je elkaar dus niet. Uh, dan wordt een ploegenachtervolging wel heel spannend. Dat, dat iedereen precies, als ze een beetje gelijk opgaan en aan de andere kant van de berg zitten. Dat klopt. Leuk. Goed idee. Ja. En ja, wat we net al over hadden, die Mount Fiji... we hebben in het inspiratiedocument wat wij geschreven hebben bij DFV, um, van ja, Mount Fiji in Japan hebben ze huis aan Bos... Of huis Bos uh, waar ze de domtoren en het paleis op de Dam nagemaakt hebben. Uh, wat zij kunnen, kunnen wij ook, maar dan groter. Dus vanaf, dat is ook een van die ja, spielerij, noem het spielerij. Ja, dan bouwen wij hun Mount Fiji. Ja, het uh, land van de uh, ondergaande zon zijn wij dan. Ja. zou het dus ook een enorme boost kunnen geven aan, aan de soms wat noodlijdende baggersector uh, hier in Nederland. Nou, er zit natuurlijk uh, een hoop werk in, ja. Het is uh, ongekend. Het is uh, misschien wel het grootste project ooit door mensenhanden gebouwd. En uh, ja, de, palm, uh, de palmstranden voor de kust van Dubai uh, vallen erbij in het niet. Ja. Dus dat is wel waar. Ja, blut zien, dat betekent onzin, hè? Ja, ja. Het lijkt me een droom. Oh, het, is, het, is, het is meer dan een droom. Ja? Nee, ik was even... De, ik ben wel voor nieuwe ideeën, dus ik dacht... God, wat is dat voor geks? Maar uh, nee, laat ik zeggen, do, doe maar niet. <laughs> ik kan het niet doen. Ik denk dat de hele gemeente Bergen en omgevingen uh, in opstand komt. Dus dan uh, heb je een kleine burgeroorlog, denk ik. En waarom komen die in opstand dan? Ik denk dat voor heel veel mensen hier een bepaalde associatie ligt van. Uh, je hebt eerst strand, eh, branding en dan de zee. En niet een uh, strandbranding en dan uh, zee, een <laughs> bult. De zee is de zee, doordat het zo'n wijd uitzicht heeft. Ja. En de zee is dan de zee niet meer? Nee, de zee is de zee niet meer. En het gevoel wat daarbij hoort ook niet. Dus, ja. Bovenop de berg, ja, daar staat een kleine dwerg met een rood kaboutermutsje op zijn kop. Hij is daar zeker niet alleen. Kijk naar de bergen om hem heen. Ziet plots een meisje met een ander muntje op. op ja, een... Hi. Oh. Ik ben met de deurvorst. Oh, ik ben van Ik werk bij Geodan IT. En ik ben uh, fysisch geograaf. We gaan nu naar jouw appartement. Bovenin de, in de flat. Ja, daar kunnen we het interview doen. Ja, dat is prima. Met je zicht krijg ik een klein beetje de Nederlandse berggevoel boven. <lacht> We staan hier bij de Dom, die is 100 meter, die dus 20 keer, uh... zeggen een enorm ding eigenlijk. <lacht> ja, het is, het is, het is uh, wel een beetje beangstigend misschien. <lacht> nou, het uitgangspunt van de discussie zijn een berg van ongeveer 2 kilometer hoogte. En een radius van ongeveer 6 kilometer. Uh, en dan kom je uit op ongeveer uh, 75 uh, kubieke kilometer uh, zand. Dus dat is uh, ja, enorm veel zand. Dat zijn 75 kubussen van hoeveel bij hoeveel? Ja, van een kilometer. Ja. Van een kilometer hoog, kilometer breed en een kilometer diep. Ja, daar komt het op neer. Oh. Ja. En dan een klein beetje in de vorm van een, uh, ja, een piramide gestapeld, zeg maar. Ja. Weet je hoeveel vrachtwagens daarvoor nodig zijn ongeveer? Nou, ik heb het uh, even, even uitgerekend. Als je uitgaat van een uh, vrachtwagen met een, met een inhoud van ongeveer 40 uh, uh, kubieke meter zand. dan uh, heb je 1,8 uh, biljoen vrachtwagens nodig. Oh. <laughs> dus uh, nou ja, dat, uh, daar ben je al eventjes mee bezig. Dus. Hoeveel jaar als je, als je flink doorstapelt? Mm, ja, dat heb ik niet precies uitgerekend. Maar uh, nou, je kunt zeker al uitgaan van. Uh, afhankelijk van het aantal vrachtwagens wat je hebt, natuurlijk. Uh, van uh, tientallen jaren uh, continu uh, rijden. Ja. Zo, waar zou je dat zand vandaan kunnen halen? Is dat voorradig in Nederland? Ja, op zich wel, denk ik. Het is, uh, ja, je zou de bodem van de Noordzee uh, wat, kunnen, uh, ja, wat kunnen afschrapen, zeg maar. Dus uh, we hebben natuurlijk het Nederlands continentaal plat. En uh, ja, daar, uh, daar, kun je, daar kun je in principe wel het zand vandaan halen. Je op een diepere zee meteen. Ja. Hoeveel centimeter moeten we er allemaal af? Nou, als je het hele continentaal plat afgraaft, dan moet er ongeveer een uh, anderhalf tot 2 meter uh, af. Zeg maar maar dat veel? Ja, dat is, nog, dat is best veel. Ja, dat, uh, maar als je dat het gebied wat kleiner maakt, zeg maar, een, een gebied zeg maar, van 100 bij uh, noem eens wat, uh, 60 kilometer, of zo, dan, dan, ja, dan wordt het gat wat dieper. Hè, maar dan wordt het misschien 10 meter dieper. Maar dan heb je dus wel een kleiner gebied, hoef je een kleinere gebied af te graven. Ja, als je van dat die al in Flevoland gebouwd wordt, wat voor effect heeft het op die bodem dan? Ja, nou, de Nederlandse ondergrond is natuurlijk uh, zeker de bovenste laag, is, uh, het bestaat uit zand, en, uh, maar ook heel veel klei en veen. En uh, ja, als, je, als je materiaal op veen of, op zand, of sorry, op veen of op uh, klei uh, legt, dan, uh, ja, dan gaat dat inzakken. Zeg maar, hè? Net alsof je met een, uh, met een laars in de modder gaat staan, dat, dat, dat, dat enorme gewicht van zo'n berg... Dat, dat zorgt ervoor dat het materiaal wat eronder ligt uh, ja, weg wil. Zeg maar, hè. Ja. Hoe, hoe, hoe diep zal het gat worden dan? Nou, op zich, ik, dat, dat ligt er een beetje aan uh, de specifieke locatie van de ondergrond. Maar uh, ja, met name als er heel veel zand en kleine ondergrond ligt... dan uh, uh, ja, de, de, de Nederlandse de, de toplaag van het Holocene is uh, zeg maar ongeveer 20 meter uh, uh, hoog, of diep, hoe je het maar noemen wil. Uh, en die uh, uh, ja, dus zal sowieso uh, in zak, 20 meter. En uh, ja, wat daaronder ligt, dat, dat is natuurlijk dat is nog wat onduidelijker, zeg maar. Ja. Uh, een, een Hollenberg zou dat ook kunnen. Ja, dat zou in principe ook kunnen natuurlijk. Er zijn allerlei staalconstructies uh, waar je dan aan kunt denken. Uh, alleen het probleem ook daar is het, de hoeveelheid materiaal die je nodig hebt. Hè. Dus, Hoeveel ja, zou je nodig hebben? Nou, je, hebt, uh, je hebt zo 30 keer de, de wereldstaalproductie nodig. Uh, aan, uh, en, ja, per jaar? De jaarlijkse staalproductie keer 30. En uh, dat is dan de hoeveelheid staal die je dan nodig hebt... Om, om een vergelijkbare berg te maken. Dan, ja, hè? Dus... Daarmee wordt staal ook gigantisch veel duurder waarschijnlijk. Ja, nou, afgezien van het feit dat de rest van de wereld ook staal nodig heeft. Dus we kunnen niet alle staal opeisen. Dus, dus dan kom je al snel, uh, met een rekensommetje, kom je dan al snel tot uh, ja, de tientallen jaren wat je dan nodig hebt om het überhaupt bij elkaar te krijgen. Maar uh, ja, qua kosten is het natuurlijk onwaarschijnlijk... want het, ja, het maken van staal kost gewoon heel veel geld. Ja. Maar je zou ook natuurlijk verschillende materialen kunnen gebruiken. Zoals DHV heeft het idee van er kan misschien afval in... Nee, ja, ik zie zeker op, opties om, uh, om combinaties te maken van materiaal. Ja. Ja. Dus een, een zandkern bijvoorbeeld. Of, of afval gebruiken als een barrier zeg maar, tegen de golven. Ja. Ja. Verstevigd met, uh, met slakken. Uh, ja, en dan daarbovenop zeg maar, een, een, nog een staalconstructie... Uh, waarin je allerlei tunnels kunt maken en... Uh, ja waar je op kunt recreëren bijvoorbeeld. Ja. Ja, ik, ik, zie wel in, ik zie wel wat in combinaties. In Nederland uh, hebben we de laatste jaren nou niet echt uh, uitgeblonken in gigantische dingen bouwen. En je ziet dus wel dat, dat uh, Nederlandse bedrijven uh, over, over de wereld uh, de meest uh, bizarre dingen kunnen maken. En, dat merk je ook heel erg aan de aandacht vanuit het buitenland. Die zien dit echt als een heel logisch iets. Die denken echt, ja, polders hebben jullie gebouwd, uh, deltawerken hebben jullie gebouwd, die hebben een, een grote dijk gebouwd. Ja, een berg kan er ook wel bij. Die vinden het eigenlijk iets heel logisch. Die, die vinden het eigenlijk logischer dan mensen in Nederland zelf. Omdat zij zien dat wij een historie uh, hebben van, van grote dingen bouwen en dat wij de kennis uh, voor een heel groot deel uh, in huis hebben. Dus die denken, ja, een berg, ja, waarom niet? Het hele land is al kunstmatig. Dan kun je net zo goed een kunstmatige berg opzetten. Ja. Oh. oh, ik dacht twee nou, meter. Nou, dan. Uh... <laughs> ja, ik dacht ook twee meter. Nee, maar... Met twee kilometer. Hier ook? Oh, nou, tien kilometer uit de kust. Dat, zijn, dat is de plannen van deze oh, twee meneren. Cool. Dat zou ik wel leuk vinden hoor. Dat vind oh, ik niet uh, erg hoor. Wat gaan jullie dat doen? Dat wel, wel leuk. Waarom ja, dan? Ja, tien kilometer voor de kust. Veel succes ermee. Tien kilometer. <laughs> Okay, doei. Mijn naam is Alfred Snoek. Ik ben uh, meteoroloog bij MetiConsult Meteor hier in Wageningen. En we zitten nu in de weerkamer van MetiConsult. Ja. ja, maar kunt u even, onafhankelijk van de locatie... vertellen wat de eventuele effecten zouden kunnen zijn... Nou, in ieder geval zie je bij, en dat zie je overal in de wereld natuurlijk... bij bergen of bergruggen, dat aan de voorzijde waar de wind op staat... krijg je veel meer stuwing. Dus lucht die gedwongen wordt omhoog te gaan. Meer wolkenvorming, dus meer sombere dagen... met dus ook veel vaker regen of neerslag, laat ik het zo eventjes benoemen. Aan de achterzijde heb je een tegenovergestelde effect. Dus daar daalt de lucht, daar lossen wolken juist op... En stijgt de temperatuur ook. Dus aan de achterzijde van zo'n berg, en we kennen het allemaal uit het Alpengebied, uh, daar kan een feun opsteken en voor veel drogere lucht zorgen, maar ook dus veel hogere temperaturen. Maar als die berg in Flevoland zou komen en zo'n platte berg zijn, dan zou het wel eens in Amsterdam heel veel meer kunnen gaan regenen. Dus. Ja, inderdaad. Dat ja. zijn allemaal dingen waar je inderdaad een, een goede keuze voor moet maken. Ja, het is zoals je, wat ik al zei, 70% van de tijd waait de wind uit het zuidwesten, het westen. Dus wil je zo min mogelijk invloed hebben in Nederland zelf, als er zo'n berg komt... Ja, dan moet je hem ergens bij Texel voor de kust leggen. Hè? De, de, de wind, eh, het effect is dan eigenlijk op de Noordzee terug te vinden, noord van de Waddeneilanden. En boven Nederland veel minder. Ja, leggen hem lekker in de zee en dan zijn al die wolken al weg tegen de tijd dat ze in Nederland komen. Nou, ik denk niet dat als er één kleine berg van, nou laten we zeggen, 10, 15 kilometer uh, in doorsneden dat dat ergens in de Noordzee ligt, dat dat het weer in heel Nederland beïnvloedt. Het zal een wat kleiner gebied zijn. En het uitzicht, kunt u daar iets over zeggen? Hoe ver zal dat rijken als, als je hem in Flevoland aanlegt? Of je de Alpentop al gaat zien, dat denk ik dan nog net niet, maar ja, je kan diep in Duitsland kijken, uh, de Ardennen over, uh, noem maar op, uh, richting Engeland, uh, ja. Wauw. Ja, dat, dat is natuurlijk leuk. Ik ja, ja. kan me wel voorstellen dat dat uh, aantrekkelijk is... Om te, om te promoten van kom op de Hollandse bergen... en kijk hoe Londen erbij ligt. Ja. Ja. En een permafrost, uh, dat, dat zal er waarschijnlijk niet zijn dus? Nee, nee, nee, daar is dat net te laag voor. Ik geloof dat uh, op onze breedte moet een berg uh, richting de 23 à 2500 meter hoogte rijken. Zo gok ik uit mijn hoofd wil je uh, constant sneeuw houden op zo'n hoogte. En zelfs dan zie je in warme jaren dat het nog wel eens weg kan smelten ja. op zo'n hoogte. Ik ben op weg naar het kopje met enkele fietsers. En het kopje is een heuvel van, uh, nou, ik denk 30 meter. Maar het is de enige heuvel van betekenis in heel Noord-Holland. Dus heel veel wielrenners komen hier trainen. Ik geloof dat zoete melk en kneteman ook allemaal sterk geworden zijn op het kopje. Doe je, doe je vaak het kopje? Af en toe is hij, af en toe. Waarom? Dat is het mooiste rondje wat er bestaat. Ja, ja. waarom is hij zo mooi? Ja. De enige klim in de buurt. Ja, zo is het. Je wordt sterker. En, en je moet je, je, je, je, je tempo voorbij trailen een keer. Hè? Ja. Dat liefst naar de 40 km per uur, maar dat redden we niet hoor. Jij wel? Ja. Ja. Nee, ook niet. Er zijn plannen om een 2 km hoge berg in Nederland aan te gaan leggen. Oké. Okay. En lijkt je dat wat? Lijkt mij prachtig. Ja, ja. eerst vanuit Limburg een paar keer doen. Maar het kost wel wat. Dat geeft u niet? Nee. Heb je er wel 40 euro voor euro. over? Dat heb ik wel voor het over hoor. Ja. <laughs> of 40 euro? Nee, nee, nee. ja. Hij gaat rijden. Oké. Okay. Wacht even. Ik kom maar. Ricardo, een uh, twee kilometer hoge berg met sneeuw erop. Word je er, uh, word je er opgewonden van als fietsen? Uh, nee, ik krijg er altijd schrik van. En een stijgingspercentage? Weet... Ja, dat moet jij, mag je nu invullen. Oh, dik over de 10%. Dik over de 10% en dan nog heel veel wind. Nou, dat, dat is er vanzelf. Dat is er vanzelf, dus dat is een ongelooflijk goede training. Maar zou je dat willen? Ja, ik wel, tuurlijk. Ja. Alle, alle gekkigheid uh, die men kan bedenken als het uh, uitgevoerd kan worden. Flevoland, toch? Weet je, dan, dan wordt de Zuiderzee krijgt toch weer een functie. Het wordt namelijk een berg. En Flevoland uh, op zich is, uh, vind ik een verschrikking, het nieuwe land. Het is lelijk. Het heeft geen uitstraling. Uh, het behoort eigenlijk aan de zee toe. En nu wordt het helemaal over de top getild door een enorme berg op te zetten. En dat vind ik wel heel leuk. Okay. Gelipteerde Anne, Anne Bleek, ja, wat voor mogelijkheden ziet u voor Flevoland? In Flevoland hebben we heel veel ruimte. Ruimte voor ondernemers, ruimte voor het agrarische bedrijf. Ja, gewoon de boer. Maar we hebben ook heel veel water. Dat is het Eimje-Markenmeer. En in plaats van het inpolderen van dat laatste stukje, wat altijd het plan was natuurlijk, kan daar natuurlijk ook een berg in. Ruimte zat. Hebt u het dat Flevoland er misschien ook een, een financieel beter van kan worden? Nou ja, als zulke soort dingen ontstaan, dan zie je dat de markt zich daarop stort. En dan, dan gaat de markt in werking, hè, zo, uh, zo moet je dat dan zeggen. Dus dan zal ongetwijfeld het uh, bruto uh, Flevolands producten omhoog gaan. Um, dus, dus ja, dat soort ontwikkelingen, innovaties, dat geeft altijd een boost. Hey Jan, wat vind je ervan? Een uh, twee kilometer hoge berg. Je moet je over maken, maar je moet het niet in werkelijkheid gaan doen. Waarom niet? Uh, dat geven natuurlijk een heleboel ellende op. Wat voor, wat voor ellende? Je Nederlandse landschap is zo ontzettend mooi vlak. Die berg die ga je dus in heel Noord-Holland zien. Maar jij als fietser, ben je er warm van? Dat je gewoon ah, dat zouden... na je werk even twee kilometer omhoog gaat fietsen? Ik bedoel dat ik moet drie kwart van mijn hersenen uitschakelen alleen als fietser denken. Ja, het bederft wel mijn uitzicht. Nee, maar je moet erop fietsen. Ik moet erop fietsen. Uh, we hoeven nooit meer naar Limburg, nooit naar het Hoge Berg. Uh, ik vind het helemaal niks. Het Universiteitscentrum De Uithof in Utrecht. Klaas van Egmond, hoogleraar... Uh... Geowetenschappen en Milieukunde aan de Universiteit van Utrecht. We zitten hier in de Uithof in de, in de kantine. En u wint zich uh, nogal op over, over het plan van uh, Thijs Zonneveld. Uh, kunt u vertellen waarom? Nou ja, zo'n soort plan is natuurlijk aardig als een, als een grap. Maar het wordt heel erg zorgwekkend wanneer in die samenleving... vervolgens allerlei bestuurderen, gemeentes, provincies, bedrijven... ingenieursbureaus, architectenbureaus, eh, media, eh, allerlei verenigingen... Eh, dan heel serieus op het plan ingaan, daar tijd aan gaan besteden... Eh, energie in gaan stoppen. Eh, dat is heel erg zorgwekkend, omdat ze daarmee aangeven... dat ze totaal de weg kwijt zijn als het gaat om de verhoudingen... van de huidige wereld waarin wij zitten. Ze hadden wij, het niet serieus mogen nemen. Dat je, je, wanneer je dit serieus neemt, dan geef je te kennen dat je dus niet, totaal niet begrijpt wat de situatie van de huidige wereld is. Uh, we hebben geweldige duurzaamheidsproblemen overal. In dit land hadden we geen geld voor, uh, uh, zeggen we geen geld hebben voor de omschakeling naar een ander energiesysteem. We krijgen klimaatverandering te verwerken. In ieder geval hoe het ook komt, moeten we ons aanpassen aan die zeespiegelstijgingen en aan de verandering van uh, de regenval en dergelijke. Dat gaat geweldige inspanningen vergen. We hebben geen geld in het land voor, uh, voor, voor natuurbeleid. In Flevoland er moest een bos worden aangekocht voor de ecologische hoofdstructuur. Daar zeggen we geen geld voor te hebben. We hebben ook geen, geen geld voor gezondheidszorg. Om maar te zwijgen over kunst en cultuur. Om maar te zwijgen over de rest van de wereld waar ze niet eens te eten hebben. Het, ik vind het ook verontrustend en decadent in de letterlijke zin van het woord. Omdat we, daarmee wordt bevestigd, al die bestuurders die dus nu zo aan te trappelen... bevestigen dat wij in het laatste stadium van onze beschaving zijn aangekomen. Uh, we hebben al heel lang geleden daar ook op gestudeerd en over geschreven. Dat je dan kan verwachten dat de mensen alleen nog maar bezig zijn met hun eigen... Fysieke veiligheid, gezondheid, comfort. Alles is recht op fysieke sensatie. Uh, megalomane oriëntatie, de overtreffende trap. De prikkeling daar zintuigen moet steeds sterker. Wil, willen we nog, nog iets daarvan aan sensatie meemaken? Die hele sensationele uh, be, betrokkenheid... dat is een, een, een symptoom van een beschaving die op is. Die alleen nog maar warm loopt voor zijn eigen luxe, comfort en sensatie. Maar, maar, maar wie zegt dat, dat de beschaving op zijn laatste poten staat? Dat, dat zeg ik. En een heleboel sociologen, filosofen hebben al heel lang gezegd... dat het laatste stadium van zo'n ontwikkeling... dat is altijd, ook bij andere beschaving komt dat voor... dat is zo'n hedonistisch, op het eigen fysieke lijf betrokken comforttoestand... waarin geen enkele interesse meer is... voor andere aspecten van het menselijk bestaan. Ik, ik, vind, ik vind het, als, als iemand wil fietsen in de Alpen of op bergen... vind ik dat prima, dan moet je dat in de Alpen gaan doen. Als iemand met een jeep wil rijden door de woestijn van Parijs naar Dakar... moet hij dat maar doen. Ik heb er niks mee, maar dat, dat moet dan maar. Uh, binnenkort moeten wij zeker ook een woestijn hier in Nederland hebben. om dus een autorally voor uh, voorwieldrives uh, te kunnen organiseren. Ik bedoel, waarom uh, moet dat hier in Nederland? De, de, de, dat kan ook ergens anders gebeuren. Het idee dat dat hier zou moeten. dat is nou juist die mentaliteit van een enorme uh, verwendheid. Alles moet overal kunnen. Het unieke van Nederland is dat wij hier plat zijn. Het unieke van Zwitserland is dat ze daar niet plat zijn. Die diversiteit, die verschillen. die geven kwaliteit aan de wereld. Als als alles overal is, is het nergens meer leuk. Ja, dit is, dit is eigenlijk in, in, in een nooddop uh, uh, de, re, de reactie van veel uh, tegenstanders. Uh, ten eerste, wij halen het geld niet weg uit zorg of natuur of cultuur of onderwijs. Dat is echt totale onzin. Dit is geen overheidsproject. Uh, het is niet zo dat wij uh, geld ergens anders vandaan halen om dit te bouwen. En dat is een, een fout die veel mensen blijven maken. Dit gaat er uiteindelijk komen omdat bedrijven erin stappen. Omdat private investeerders instappen, En die doen dat alleen maar als er meer geld kan worden verdiend. Dus dit is een gigantische impuls voor de economie. En daarnaast um, kun je zeggen dat dit decadent is. Maar stel dat je hier Nederland... Uh, een maand per jaar of ook wel eens een halve maand per jaar van energie kunt voorzien. Stel dat jij hier daadwerkelijk op een hele energiezuinige manier voedsel kunt verbouwen en daarbij als voorbeeld voor heel veel andere landen in de wereld kunt dienen wat je daar ook kunt bouwen waar ontwikkelingslanden net zo goed de vruchten van kunnen plikken. Ik zou niet weten wat daar decadent aan is. We gaan hier in de wijk Noorderplassen-West. dit wijkje grenst eigenlijk aan de Markermeer. Dus deze mensen zullen met die eventuele berg veel te maken krijgen. Er, er, zijn, er zijn plannen om hier in de Markermeer een uh, berg te realiseren van 2 kilometer hoog. Van 2000 meter hoog. Oh, honden zijn nogal wild gelopen. Je ziet niets. geloof ik een poes. Echt belachelijk. Dat vind ik zo bizar. Dit is gewoon Laagland, weet je wel, Nederland. Laagland uh, hoort helemaal geen berg daar. Ik bedoel, zeker niet in die... Ik bedoel, ja, de wereld wordt klein, maar dit is wel erg... Uh... Maar dan kunt u s ochtends werken en smiddags skiën. Nou, wat is het leuker dan eventjes op reis te gaan, een uitje te hebben... en in een vreemd land te gaan skiën. niet hier... Nee, het hoort niet in mijn achtertuin. Nee. Nee. nee, het hoort hier niet. Er zijn wel plannen om het ook heel duurzaam te maken, om daar energie op te wekken. En, um... Ja, geef het een geef het beetje maar een naam, zou ik zo zeggen. Ik bedoel, als je iets wil verwezenlijken en, en, en het is eigenlijk wat je denkt van... jongens, het is een beetje over de top. Nou, dan ga je natuurlijk wel allerlei soort uh, dingetjes verzinnen om het... Uh, allokkelijk te maken voor de mensen, denk ik. Ja. Maar ze uh, zijn uh, effecten oh, hebben, ja. denk ik. Verns. Wat is nou? Sorry? Weer een poes. Het zijn geboren uh, poeshaters. Hij ah, steekt uh, die poes steek weg Misschien kunnen ze het berg wel doen en dan gooien we alle poes erop. Je hebt niet zo poes? Nou, ik ben meer een hondenmens, maar... Ik zie het, ja. Ah, ah, ah. Okay, dank u wel. Wat is uw naam? Tim Strikers. Ik ben uh, planoloog bij SAB in Arnhem. en uh, betrokken bij de berg, zoals het zo mooi heet. Uh, ja. Als je zo'n berg massief gaat bouwen, hoe, hoeveel ruimte gaat het in beslag nemen? Nou, als je even uitgaat van de meest extreme variant, de Mount Fuji, een cirkel. 12 kilometer straal. En dan heb je het dus over een gebied dat groter is dan nu uh, de omspanning door de A10. Dus pak ongeveer de A10-ring plus het havengebied. Zo'n cirkel krijg je. En uh, ja, ik denk dat iedereen zich kan voorstellen hoe groot dat is. En dat wordt moeilijk om die ergens in Nederland neer te zetten. Ja, binnen de huidige planologische kaders is het uh, eigenlijk onmogelijk, dat durf ik wel te zeggen. En uh, dat was ook een van onze conclusies eigenlijk. Uh, als je serieus over dit plan verder wilt nadenken, uh, dan moet je eigenlijk alle conventionele kaders durven los te laten. Uh, zowel in het nadenken over het ontwerp, maar ook in het nadenken over ruimtelijke planning. Ons berg heet de Hollenberg. Het is, Ons plan is in die zin haalbaar, doordat wij denken dat je dus, het uh, dus echt niet als een blok massief steen neer gaat zetten... maar dat je het gewoon echt omdraait. Dus je kijkt wat heb je nodig om de sport te creëren en daar heb natuurlijk ook geld bij nodig. En geld kan je creëren door woningbouw, utiliteitsbouw, door sportcentra, alles eromheen te wikkelen. Zeg maar een gebouw waar een soort frame, een stalen frame overheen gewikkeld zou gaan worden waarop weer uh, natuurlijke elementen zoals naten, bomen, maar ook uh, rotsen... En, en gras en water en watervallen allemaal opgecombineerd worden. En, uh, een mooi voorbeeld is uh, Universiteit Delft. Daar hebben ze een uh, bibliotheekgebouw. Daar hebben ze een grasdak. En als het sneeuwt, kunnen ze er vanaf skiën. En als het mooi weer is, gaan mensen op picknicken. Dus ja. heb je eigenlijk ook twee functies gecombineerd. Ik geloof dat jullie credo is uh, vorm volgt functie. Uh, ja, klopt. En dat is inderdaad, uh, dus eerst ga je bepalen van wat zouden de ideale sportroutes zijn en welke andere functies willen we toevoegen. En daaruit volgt een vormberg. Als je de berg Hol zou maken, waar, wat nu, waar het nu wel naar uitziet... dat is waarschijnlijk wel het meest interessante idee... dan kun je de binnenkant ook nog uh, exploiteren. En dat is echt heel interessant. En dan, er zijn nu ideeën voor een waterkrachtcentrale... Uh, die in Nederland uh, uh, een halve maand per jaar tot een maand per jaar van energie zou moeten voorzien. Uh, maar je kan ook denken aan CO2-opslag, aan uh, kassen aan de binnenkant. Uh, het is al heel goed mogelijk om uh, met ledlampen uh, uh, voedsel te, te kweken... En als jij als je alleen maar voorstelt hoeveel ruimte, hoeveel kilometers, hoeveel vierkante kilometers je kunt maken in een berg, als je daar om de vier meter een plafond in zou maken, daar kun je het hele Westland in kwijt. En als je aan dat soort dingen gaat, als je daar, daarbij stilstaat, het hele Westland kwijt in, in, in een berg van vijf uh, bij vijf uh, kilometer bij vijf kilometer, dat is, ja, dan heb je het over eenheden die echt gigantisch zijn. En dan kun je dus ook de kracht en de, en de financiële ruimte vinden om eventueel zoiets. Groot grootste realiseren. Er uh, blijkt een uh, bacterie te zijn ontwikkeld in het laboratoriums. Ik geloof dat het in, uh, bij de TU Delft zelfs is die zand omzet in uh, zandsteen. Uh, je kunt je voorstellen als je een, een berg zand hebt en als je dat zelf op het strand opgooit... dan gaat bovenop het uh, zandkasteel van je zoon staan dat je een probleem hebt. Uh, dus dat moet een beetje steviger gaan worden. Uh, dan blijken er bacteriën te zijn die dat omzetten en daar zandsteen van maken. Het schijnt zelfs zo te zijn dat die CO2 opnemen bij het maken van de zandsteen. Uh, waardoor je dus eigenlijk een fundering creëert en tegelijkertijd CO2 uit de lucht haalt. Je zou kunnen denken door het hergebruik van afval als bouwmateriaal. Dat is natuurlijk het meest voor de hand liggende. Er komt een hele hoop afval vanuit de bouw, vanuit de agrarische sector... vanuit de industrie en vooral vanuit het publiek vrij, Waar je prima langzamerhand een berg mee kunt bouwen. Dat is niet genoeg afval, toch? Nee, alhoewel ik van de week al een mailtje uit Italië kreeg van een concurrent van Hoogovens... die 450.000 ton slakken per jaar kwijt wilde aan ons. Dat was een serieus mailtje, geloof ik. Dat biedt al direct mogelijkheden. Kijk, als je bijvoorbeeld agrarisch en publiek afval hebt, dat gaat gisteren. Dan krijg je weer vergassing, uh, de gasvorming van. Dat gas kun je opvangen, waarmee je warmte, uh, dat kun je opstoken. En dan kun je bijvoorbeeld water mee omhoog pompen. Er is een uitgebreid artikel geweest, is onderzoek, dat is van de week ook in de pers verschenen of het omhoog pompen van water, zodat je een soort van bassin krijgt. Eigenlijk een kunstmatig stuwmeer. Uh, die kan dienen als een soort van batterij. Uh, je laat hem leeg. Je wekt met dat water dat zich op 1,5, 2 kilometer hoogte bevindt... wek je stroom op met waterkracht wanneer je het nodig hebt. En dat is duurzaam, want daar uh, ja, wordt geen CO2 bij veroorzaakt. En vooral is het heel praktisch als je naar, naar zon en naar wind kijkt... Dat is piek, de pieken en de dalen zijn vrij groot. Je hebt het niet altijd voor handen wanneer het nodig is. En dit is perfecte groene stroom natuurlijk. Ja, dat soort sterke combinaties kun je allemaal mee ontwerpen. Hè? Want dat is het mooie van zo'n berg. Hij staat er nog niet, dus alles is nog mogelijk. Ja. we leren hiervan. Wij krijgen hier nieuwe ideeën door. En daarom denk ik dat we als ingenieursbranche in Nederland... misschien wel een stapje verder kunnen komen. Door het onmogelijke te willen, ga je ook onmogelijke dingen bedenken. En zo vind je zaken misschien wel opnieuw uit... Je moet de architectuur zo rekken dat het bijna knapt. Uh, ja, dat is ook wel nodig als je de hoogte van 2000 kilometer in wil gaan. 2000 meter. Uh, sorry, 2000 meter uh, omhoog wil gaan. Um, wij zitten na te denken aan een, aan een, aan een spaceframe of aan een integrity uh, constructie. Dat is zeg maar een constructie van uh, stalen buizen met uh, kabels. En ons idee is om die kabels niet van staal te maken, dan weer, maar weer van uh, de, de, de bootindustrie hebben ze van die uh, kunststofkabels. Die zijn veel sterker en veel lichter. Dus eigenlijk is het meer een combinatie van nieuwe technieken, uh, ja, combineren tot een heel nieuw lichtgewicht gevel. Hoe moet ik me dat zien? Allemaal kunststof en, en draden die gespannen zijn, kabels, uh, uh, cetera. Uh, ja, uh, als je nu naar de huidige staalbouw kijkt, heb je ook uh, trek- en drug, uh, drukkrachten. En dat zijn dus uh, drukkrachten, zijn uh, stalen buizen. En trek zijn kabels. En in dit geval moet je er ook aan denken. Alleen op deze manier kan je de vorm heel flexibel maken. En uh, het blijft uit zichzelf ook gewoon staan. Ik denk, kijk, uiteindelijk gaat het om maatschappelijk draagvlak. Uh, uiteindelijk gaat het erom dat zoveel mogelijk mensen dit willen. En misschien wel dat, dat, dat bijna iedereen dit wil. Uh, je moet zoveel mensen overtuigen. Je hebt zoveel steun nodig. Uh, dat, je, dat, dat is eigenlijk de, uh, de, de, de sleutelfactor. Normaal gesproken gaat een idee... Uh, dat ontstaat aan de topvinden van de piramide... en wordt dan langzaam doorgedrukt naar alle onderliggende lagen. En dit is precies andersom. Uh, dit is echt het, het schoolvoorbeeld van, zoals dat heet, crowdsourcing... Dat je echt simpelweg zegt, je legt iedere idee neer en zegt tegen iedereen die je kan vinden, help maar, zeg het maar. En juist door het feit dat we uiteindelijk, wij in ieder geval als DV duurzaamheid heel belangrijk vinden. denk ik dat we misschien zelfs de wereld er een beetje mooier op zouden kunnen maken. Een stukje groener, een stukje duurzamer door zo'n berg te bouwen. Ja, dat is, de, dat, dat is de enige opgave die relevant is. Ja. Onze achterkleinkinderen moeten dan heel duidelijk kunnen zeggen... Uh, die berg vervult nu in ons leven een, een bepaalde functie... die voor ons heel duidelijk is en ook een meerwaarde heeft. En we zijn toch blij dat ze 100, 200 jaar geleden... ooit op dat buitenistige idee zijn gekomen om dit te gaan doen. Dat is de uitdaging. Dat maakt het gewoon tot een waanzinnig uh, inspirerend proces... wat er ook uit gaat komen. En uh, denk je... Uiteindelijk dat hij er gaat komen, die berg. Ik denk zeker dat hij gaat komen. Wanneer staat hij er? Ik hoop uh, voor 2030. Kun je nog net fietsen? Ja, zonder rolstoel. Het <laughs> zou fijn zijn als ik er nog zonder rolstoel op zou kunnen. Dat zou een, mooie, dat zou een mooi uitgangspunt zijn. Almeer. Het werd gemaakt door Jan Maarten Durvels. Forst Techniek, Arno Peters. Eindredactie, Willem Davids. Nou, weet je, ik verwacht dat dat toch nog wel even op zich gaat laten wachten. Want je hebt natuurlijk ook altijd, als je zoiets gaat realiseren... de zogenaamde NIMBY's, de Not In My Backyards. Die gaan daar natuurlijk tegen protesteren, tegen procederen. Je kunt ook tegen zo'n bergen bodemprocedure aanspannen natuurlijk. Ik denk dat wij dat niet meer mee gaan maken. Maar misschien komt hij er wel. Het is een typisch Nederlands idee natuurlijk ook. Het is ook zo'n gek volkje. Dit, dit, dit. Gewoon een heel veel zand opstapelen... terwijl er in een straal van een paar honderd kilometer gewoon zat bergen zijn. Maar wij moeten dan weer een eigen berg. En als we er geld mee kunnen verdienen, ja nee, dan moeten we het natuurlijk zeker... Met het Nederlandse volk het zijn net nijverige, eh, nijverige, mooi nieuw woord, eh, nijverige miertjes. 8 miljoen mil, vrachtwagens. Is daar sowieso genoeg energie voor, voor die vrachtwagens, om die te laten rijden? Misschien is het toch een leuker idee dat alle Nederlanders zelf mee gaan helpen aan die berg. Dat iedereen op eigen spierkracht kracht, schepjes zand komt brengen naar die berg. Dan krijgen we een prachtige, mooie berggebruik gemaakt van... van, van alle Nederlanders, een berg die ons bindt. Eigen spierkracht, dat zou mooi zijn. Zegt Zonneveld, je zou zeggen dat het je eigen idee was, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Nee, dat idee is ooit als bedacht door Olga Louina. Laatst er maar eens naar. Als Amsterdam eens bergen had. Toe maar. Olga Louina. Waar is Olga, jongens? Ja, herkent u haar nog? Boekelo, 1924. Haar moeder was huisvrouw. Haar vader was chef-stoker bij de plaatselijke zoutfabriek. En moeder was in verwachting. En vader zat naar de kachel te staren. En hij dacht, hoe moeten we haar nou noemen? Hoe moeten we dat noemen? En opeens wist hij het. We noemen de Olhe. Olha naar het merk van de kachel. Het is tijd voor... Leermeesters. Leermeesters is een serie persoonlijke gesprekken over mensen die ons de weg wijzen in het onderwijs. Vorige week hadden we Robert Dijkgraaf, de beroemdste natuurkundige van ons land, maar vandaag gaan wij naar de basis terug. Floris Albersen praat met basisschoolleraar te Amsterdam, meester Fadi. Ik ben op naar meester Fadi. Meester Fadi zit in uh, groep 5. Kan uh, ik even meegaan? Ik heb, ja, als je wilt doen. Nee, dat mag nu, niet, Lani. Nee? Hallo. Hi. Ik ben op zoek naar meester Fadi. Fadi, die, uh, dan moet je hier de trap op. Ja. En daar zit hij meteen tegenover. Oh, goed. Rechts. Dankjewel. Ja? Oké. Okay. Dag, meneer Fadi. Dag, meneer Boris. Komt u lang? Hallo, kinderen. Ik heb een vraag aan jullie als meester Fadi dat goed vindt? In welke groep zitten jullie? 5a. Groep, groep 5a, hoe, hoe oud zijn jullie dan? Ik ben Oké. Okay, vinden jullie meester Fadi een leuke meester? Ja. Okay, wie kan dan precies vertellen waarom meester Fadi zo'n leuke meester is? Meester ding. Fadi is altijd zo rustig en als, als hij boos is gaat hij gewoon rustig op zijn stoel zitten. En dan wacht hij. En dan schrijft hij op het bord, um, ik wacht. Hij wordt nooit boos. Nee, nee, hij wordt nooit of, boos. Nee, ja. Ik zal niet langer storen en loop even naar de gang toe. Uh, meester Fadi Hanna, 26 jaar pas en hij is invalmeester. De afgelopen jaren gaf hij les op vijf verschillende basisscholen. De meester Fadi komt oorspronkelijk uit Syrië en groeide op in een buitenwijk van Amsterdam. En hij doet ook onderzoek naar hoe hij het beste lesgeeft op multiculturele basisscholen. Straks gaan we naar zijn oude basisschool, maar eerst ga ik nog even luisteren hoe hij lesgeeft hier aan groep 5 op de Dongerschool in Amsterdam-Zuid. Dank uh, je wel. Als je even naar mij kijkt, wat Demis en Diego gelijk doen. We gaan eens even kijken of en wie en hoe we naar huis gaan allemaal. Ik zie dat Jesse en Emma heel graag naar huis willen. Diego ook, dat zijn er drie. Sophie is vier. Ik wens jullie allemaal een fijne dag. De dames staan op. En dan de heren. Tot naar de vakantie, hè? Tot naar de vakantie. Dag Wodi, tot naar de vakantie. Dag Malik. Peace. Peace, ja. Dag Zo, de kinderen naar huis. Ja. En wij gaan er ook vandoor. Wij gaan er vandoor, hè? vertel eens waar we heen gaan. Uh, we gaan naar mijn oude basisschool en uh, ik heb daar ook uh, gewerkt, twee jaar lang. Dus, uh, ja. de oude basisschool, waar is die? Uh, in Osdorp, bij om, om de hoek eigenlijk waar ik woon. Amsterdam-Osdorp? Ja, Amsterdam-Osdorp. Gaan we zo met de tram? Waar gaan we met de tram? Ja. Je hebt daar op, op school gezeten ja. uh, en ook twee jaar gewerkt. Ik heb daar ook twee jaar gewerkt ja. en ik heb daar twee jaar stage gelopen ook nog. Dus uh, nou, ik heb nog heel wat jaren uh, gesleten. <laughs> Training over oh, chipkaart. Hallo. Mijn ouders uh, zijn geboren in Syrië. Ik ook. Uh, uh, met samen met mijn broertje. Zij zijn we in 1990 hier naartoe gekomen. In 1989 toen was ik vier. Uh, vervolgens uh, in Oost, een Jaartje gewoond. Amsterdam-Oost. Ja, Amsterdam-Oost, sorry. Ja. En uh, ja. daarna uh, Amsterdam-West, Osdorp. Ja. Mijn hele leven lang. Ja. En waar ik nog steeds woon. J Jij sprak dus Syrisch? Ja, ik sprak, met mijn vader sprak ik Assyrisch, Assyrisch en mijn moeder Arabisch. En dan kom ik ook nog eens op school en dat is ook nog eens Nederlands. Dus, Yo, hoe, is dat, hoe is dat toen afgegaan? Ik, ik, ik, ik denk gewoon vrij goed. Uh, dus, maar dat was ook een hele andere tijd, denk ik, dan nu, hè, waar we nu in leven. Het was 1990, uh, waar, ik, zeg maar, waar we nu naartoe gaan, de Johannesschool. Toen uh, kwam ik in groep 3. En toen uh, mijn oude juffrouw, ook mijn oude collega, dus, uh, die zei zo: nou, Je was een van de eersten hè, die uit het buitenland kwam. En uh, nou ja, goed. Uh, het was heel, heel nieuw voor ons, maar hartstikke leuk. Je hebt de afgelopen jaren op heel veel scholen lesgegeven. Ja. Waarin verschilt deze school, of deze klas waar je nu staat in Amsterdam-Zuid? Best wel een beetje een zieke wijk, van ja. andere wijken? Mm, nou, als je kijkt, uh, of zo, uh, natuurlijk. Uh, ouders zijn hier op het algemeen iets hoger opgeleid. Omdat, omdat ze niet, de meeste niet tweetalig zijn, hè, is de taalontwikkeling iets anders. Maar goed. Iets beter, of iets verder gevorderd. Ja, verder de Nederlandse, Nederlandse taal. Ja, in de Nederlandse taal kan je dat wel zeker zo stellen. Maar om te zeggen dat het verder is of verder gevorderd, dat gaat mij te ver. Omdat de taalontwikkeling gewoon anders verloopt. Anders verloopt? Bent, dus ze hebben toch een achterstand dan, of niet? Nee, ik spreek niet van achterstanden, zeker niet. Nee. Uh, kijk, het, het is een feit dat ze niet beide talen even goed zullen spreken. De één taal zal je gewoon net iets beter zijn dan de andere talen heb ik ook. Maar kan je zelf duidelijk maken? Ja. Dus begrijpen mensen Ja. Word je begrepen? Ja. Nou goed, waar loop je dan achter mee? Omdat je uh, een zolder niet op twintig manieren kan zeggen, loop je dan achter? En dat vraag ik me dan af, weet je. Moet een kind het woordje zolder op twintig verschillende manieren in het Nederlands kunnen zeggen? Nee. Van jou niet? Uh, Van mij niet. Jij vindt de meerwaarde dat ze een tweede taal spreken? Nou, twee twee talen sowieso zo spreken is een meerwaarde, want je moet jezelf niet beperken tot Nederland. Je weet maar nooit waar je later wil gaan werken of wat je wilt doen in je leven. Kinkerstraat. Is dat ik, ik ben meer minder minder gaan kijken, zeg maar, naar, naar achtergrond naar sociaal-economische status en dat soort dingen, en meer gekeken naar de persoon. En als een persoon faalt, niet waarom de persoon faalt, maar waarom het systeem faalt. Snap je? Dus waarom, zeg maar, wij. ...niet het maximaal uit het kind kunnen halen in plaats van het kind het maximale uit de stof. Dus jij, jij probeert je manier van lesgeven erg aan te passen? Juist, zodat het kind wel kan bereiken wat het moet bereiken. Ik had, uh, ik had laatst een, uh, Turks ja, het een Turks meisje. Uh, en, uh, nou ja, een Turks meisje. En in Nederlands durfden ze nog niet alles te verwoorden of te zeggen of wat dan ook. En daar staat naast een jongetje die ook Turks sprak... Nou goed, ik zeg tegen dat Turkse jongetje van mocht ze iets niet begrijpen, leg je het gewoon uit in het Turks. Als het dan wel begrijpt, ben ik gelukkig, zijn gelukkig, ben jij gelukkig, zijn wij gelukkig. En dat is zeg maar een concreet voorbeeld van uh, doen. En, nou ja, Anderen zullen zeggen ze moeten Nederlands leren. Ze dus. moeten Nederlands leren en daarmee is het ook een nadeel van je moet Nederlands leren. Je moet ook iemand uh, de kans geven om zeg maar, die dubbele identiteiten die hij heeft te ontwikkelen. En als diegene zich nu even op dat moment sterker voelt in die Turks in die tijd, dan moet je dat gunnen. Want op een gegeven moment gaat ze toch wel Nederlands moeten spreken. Ze moet toch dingen doen. Ze moet toch dingen vragen. het regent. Het regent. Maar zo hard regent het niet. We gaan die kant op. Dus de rechterkant op. Ik heb vroeger daar gewoond, waar we nu naartoe lopen. Tegenwoordig woon ik daar in de Aker. Zeker? Okay. Ja, we lopen zo. Oh, kijk, daar is het al. Ja, dat is het, het gebouw. Het heet de Groene Kikker. Hè? De Kikker. <laughs> het is een enorm groot groene gebouw. Ja, ja, ja, ja, het zijn twee scholen. En daarboven zie je, zeg maar, zit Impuls, dus de, de, de naschoolsopvang. En daar zit ook nog de GGGD volgens mij, daarbinnen. Dus het is een heel, dat noemen ze een brede school, hè, waar alles in zit. En de flats staan eromheen? Ja, de flats staan eromheen met een heel groot schoolplein, zoals je ziet. Ja, basketbalveld. basketbalveld en een voetbalveld, hier nog een klein voetbalveldje. En, en alle ouders kijken zo op hun kinderen? Ja, ja, ja, ja, het is wel fijn. En straks, als het warm is, dan zitten de meeste ouders al op de tribune. Hier is een hele grote tribune aan beide kanten. wie gaan we nu opzoeken? Nou, we gaan Gerard Regenboog opzoeken. Dat is mijn oude leerkracht van groep 4, hè? Groep 4, dus toen was jij, even ik acht jaar... Ja, zoiets. 7, 8, ja, dat ja, is, is bijna 20 jaar geleden. Ja, volgens mij wel, ja. ja ruim 20 jaar geleden al, hè? Ja? ja. Hallo, Hoi, Gerard. Floris, hallo. Hoi. Oh, u bent meneer Regenboog. Prachtig lokaal. Ja, super hè? <laughs> um, u geeft hier al 20 jaar les, denk ik. Ja. Ook in een multiculturele wijk. Is het, zou het een voordeel zijn, want u, bent, u ziet het, blonde haren, blauwe ogen. Nederlandse kan niet, zou je zeggen. Mm -hmm. uh, zou het een voordeel zijn als u misschien wel van buitenlandse kom af zou zijn? Dat heb ik niet ervaren zo, nee. Ik, we zijn wel blij met één Turkse leerkracht nu. En dat vaart hier rondliep. Eentje? Op de hele school? Ja. is wel heel wat voor, uh, ja. voor uh, basisschoolbegrip, hoor. Ja. ja. Maar ik zie het niet als een belemmering hoor. En ik geloof ook de ouders uh, niet dat ze nu een Nederlandse leerkracht aantreffen. Want de reacties vind ik alleen maar positief. Maar zoals Gerard, je ziet het. Het is iemand met heel veel ervaring. Uh, uh, ouders vinden hem geweldig. Waarom? Hoe komt dat? Hij heeft het best met het kind voor. Hij is kritisch. Uh, hij is flexibel, flexibel, snap je? Hij luistert naar ouders. Hij is respectvol naar naar toe. Weet je, ook al hebben ze andere meningen. Nou goed, dat zijn allemaal dingen die erg belangrijk zijn. Leermeesters. Het werd gemaakt door Floris Almersen, Techniek, Reinder van der Put. Volgende week nog één leermeester te gaan. En volgende week ook Drugs Kanaal. En dat gaat over Panama. Wij kennen Panama natuurlijk van het panama Kanaal. Dat verbindt de Atlantische Oceaan met de Pacific. Maar Panama is ook een land waar heel veel wit gewassen wordt. En niet water, nee drugs gelden. Het is een doorvoerhaven van drugs uit Colombia. En die cocaïne-smokkel, die wordt, die wordt, eh, die wordt dat zeggen de autoriteiten althans, die wordt gecontroleerd door de FARC. Dat is de guerilla-beweging uit Colombia. En die leidt tot enorme onveilige grenstoestanden in het grensgebied en ook een enorme, snelle groei... van gewelddadige straatbendes in de hoofdstad Panama City. Journalist Okke Ornstein, Ornstein die woont al tien jaar in Panama... en hij maakte de documentaire van volgende week... over de oorlog tegen het drugstourisme. Wij gaan zometeen het journaal doen en daarna de sport op deze zender. Dat volgende week, luisteraars. Dag.